Het Kamerdebat werd vorige week gestaakt... omdat de oppositie advies wilde van de Raad van State... met name over de vraag of het kabinet kan bepalen... dat er geen referendum kan worden gehouden... over de afschaffing van het referendum. Vandaag oordeelde de Raad van State... dat het kabinet daarmee juridisch in zijn recht staat. Rusland heeft voor het eerst toegegeven... dat er bij de strijd in Syrië... tientallen Russische slachtoffers zijn gevallen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken... gaat het om enkele tientallen doden en gewonden... In de verklaring wordt gesproken van Russische burgers... die op eigen initiatief naar Syrië gingen. Rusland houdt vol dat het geen grondtroepen in Syrië heeft. Begin deze maand voerden de Amerikanen zware luchtaanvallen uit... in het oosten van Syrië, waarbij volgens sommige bronnen... honderden Russische huurlingen omkwamen. Een prijsvraag over de muur van Mussert... is gewonnen door een student uit Eindhoven. Bij de muur in Lunteren hield de NSB voor... en tijdens de Tweede Wereldoorlog grote bijeenkomsten... De muur is sindsdien in verval geraakt en het is onduidelijk wat er mee moet gebeuren. Daarom werd de prijsvraag uitgeschreven. Er kwamen in totaal 16 inzendingen binnen. De winnaar ontwierp een centrum met een ondergronds museum, een auditorium en een plek voor lezingen en debatten. Of dat plan wordt uitgevoerd is nog onduidelijk. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beslist uiteindelijk wat er met de muur van Mussert gebeurt.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 Nou, door samen te werken met marktleiders in hoortechnologie... hebben wij altijd de laatste modellen... die voldoen aan de strenge eisen van zorgverzekeraars. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op speksevers.nl slash mythes. We begeleiden u van A tot Z bij uw woningmatch. Ga nu naar match-homes.com. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op speksevers.nl slash mythes. Zondag live op Fox Sports Eredivisie. De topper feyenoord Noord PSV. Laat Feyenoord de kuik weer schudden. Of zet PSV een reuzenstap richting de titel. Hij doet het! Abonneer je nu en kijk zondag live naar feyenoord Noord PSV. Fox Sports Eredivisie. Erbij voor de topper. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Robert Neder en Renze Klamer. Goedenavond en welkom. Tweede uur van Langs Alleen en Omstreken. Een loterij als stok achter de deur om mensen met overgewicht... effectief te laten sporten. Het schijnt te werken. Dan gaan we gaan zo erover praten over een bijzonder project van de RIVM... en de Tilburg University, de Beweegloterij. Ja, Bart Veldkant die liep net buiten De Beweegloterij, dat is uh, Short Track. <lacht> Moesten we smakelijk omlaag. Dat klopt. Ja. En uh, uh, kun je asielzoekers met een uh, verblijfstatus... sneller aan het werk helpen met privaat geld? Zometeen een gesprek met uh, Laurina Nieuwkerken... hier al in de studio van uh, Social Impact... Ja, een volle tafel dus te luisteren, dat bent u al aan het doen. Maar u kunt ook kijken als u dat wil, op uw laptop of op uw telefoon... via de app van Radio 1 of op nporadio1.nl. En het voetbal natuurlijk, de Champions League, Tweede duurels... waarbij Andy Houtkamp zich concentreert op, op papier. De mooiste affiche, dus Chelsea en Barcelona. Andy. Ja, maar ik ga het eerst hebben over Bayern tegen Beziktas. Want daar is wel wat gebeurd bij Chelsea, nog niet. Staat 0-0, dat moet ik zo op terug. Maar een rode kaart aan de kant van Beziktas... waar Ryan Babel wel speelt, Jermaine Lens niet. Een verkeerde terugspeelbal of een verkeerde paas... van Atiba Hutchinson die van PSV vroeger. Die speelt nu bij Beziktas. En Vida moest een beetje aan de noodrem trekken bij Lewandowski. Kreeg de rode kaart... Al na 16 minuten. Dus 10 spelers van Beziktas tegen 11 van Bayern München. München spelend zonder Arjen Robben. En Beziktas kreeg meteen daarna een enorme kans. Maar benutte die niet. Staat daar 0-0 na 21 minuten spelen. Dezelfde tijd is er ook gespeeld bij Chelsea tegen Barcelona. Nog heel weinig gebeurt. Eigenlijk tegenvallend de wedstrijd tot nu toe. Het affiche van de avond natuurlijk op Stamford Bridge. Maar zowel Barcelona als uh, Chelsea kunnen er eigenlijk weinig van bakken. Het uh, was ook duidelijk. Marc-André Ter Stegen, de keeper van Barcelona... Trapte de, of uh, ik moet zeggen Thibaut Courtois, de keeper van Chelsea... trapt de bal zomaar in één keer over de zijlijn. Uh, is een beetje symptomatisch voor deze wedstrijd. De bezit voor Piqué speelt de bal uh, even naar buiten. Naar Sergio Roberto. Roberto draait en kapt en speelt hem dan door naar Paulinho. En, uh, dan probeert hij de bal terug te spelen op Roberto. Maar die bal komt bij Sergio Roberto niet aan. En dan kan Chelsea overnemen. En daar gaat het heel langs. Oh, wat een slechte bal, zeg. Ongelooflijk. Christensen raakt de bal totaal verkeerd. En die bal gaat over de achterlijn. En levert de hoekschop op voor Barcelona. De eerste voor de Catalanen in deze wedstrijd. Nou, dit is echt... Uh... Ik wil bijna zeggen uh, zoals ik ze wekelijks uh, in, in de weekenden zie, zo uh, matig. Maar daar doe ik uh, het Nederlandse voetbal nu even tekort mee, want dit was wel heel slecht. Uh, achter de hoekschop gaat staan Ivan Raketic, de Kroaat voor Barcelona. Hij gaat de bal uh, kort nemen, heeft hem uh, gespeeld en hij krijgt hem terug. En dan moet de bal nog een keer voor het doel gaan komen met Iniesta... En dan uh, Busquets, of is het Messi aan die kant? Messi was het, die op uh, racket speelt. En dan komt de bal voor het doel en bijna een kans. Maar het was uh, een uh, flinke schoen van Paulinho, de Braziliaan... die de bal weg ramde uit de verdediging van Chelsea. Maar Barcelona wordt sterker en sterker. Een minuutje of 22 gespeeld in de eerste helft. En Chelsea-Barcelona nog wel 0-0. Later dit uur gaan wij praten met uh, Laurina Nieuwkerk... directeur van Social Impact Finance. Slaggever Reinoud Meijer die was vandaag op pad bij IMNL. Dat is een uniek project, door privaat geld gefinancierd... om vluchtelingen met een verblijfstatus te helpen inburgeren. En dat begint natuurlijk met touw. was wil jij het eerste ja, plaatje en, doen? Uh, jouw schoen moet je uitdoen. Ja, dus je moet je schoenen uitdoen. Heel goed. Vierde voor jou, Omar. Jij mag niet, heer. Auto je mag hier niet auto rijden. Heel mooi, want mag niet is verboden. Hè? Mijn naam is Ineke Hurkmans. AMNL is er voor om mensen die statushouder zijn... te helpen in de richting van hun volgende baan... door ze te ondersteunen en het te oplossen van de obstakels... die er staan tot die volgende baan. En hoeveel mensen zijn hier nu op dit moment aanwezig? 55 mensen zijn nu hier aanwezig. Robiel, voor jou nummer 7. Uh, je mag uh, hier niet. Arco Drinkenkamer. Heel goed. Wat gebeurt daar nou? Zij hebben les, hebben intensieve taaltrainingen in kleine groepjes. En in die training leren mensen alles wat nodig is om in te burgeren in Nederland. Jij moet hier uh, bril dragen voor, voor de uh, veiligheid. Veiligheid. Veiligheid. Ja. Ja. Maar het is niet zo dat hier alleen maar taalkursussen worden gegeven, toch? Nee, wij zijn geen taalschool. Wij zijn een bedrijf dat mensen helpt om die obstakels te overwinnen. En taal is één van de obstakels. Wij zijn een bedrijf. Kun je dat even uitleggen? Door de setting het bedrijf neer te zetten... leren mensen ook werken in een Nederlands bedrijf. Dus dat betekent dat ze ook verantwoordelijk zijn... voor het reilen en zeilen in dit bedrijf. Ik ben Michele. Ik kom uit Eritrea. Ja, hij is net begonnen met taal en hij werkt super hard. Ik leer het boek klaar. Daarna examen. En daarna? Daarna, werk. En welk werk wil je doen? Ik, Ja, Timmerman? Je wilt Timmerman worden? Ja. ja, er zijn heel veel Timmermannen nodig in Nederland. Wij wachten tot hij klaar is. We willen graag dat iedereen in een baan komt. En dat willen mensen ook heel graag zelf. En wat is daar allemaal voor nodig? Nou, mensen leren werken in een Nederlands bedrijf. In de ochtenden is de taal vooral actief. In de middagen wordt veel gewerkt aan uh, eigen opdracht. Aan loopbaangesprekken, aan cv maken, facilitaire zaken regelen, administratieve zaken regelen. Nou, dat het runnen van een bedrijf. Ze zitten alles behalve stil. Ja, als je stil zit hier, dan ben je aan het studeren, maar verder ben je gewoon lekker bezig. Leren, daarna uh, houden het werken, kom uit. Huiswerk, en dat doe je allemaal hier? Ja, in computer. Er is een soort van relaxte focus hier. En zo'n vibe die heel fijn voelt. Waar mensen gewoon geconcentreerd aan het werk zijn. Maar ook niet een soort van spanning hangt. En dat gaat dan de hele dag zo door? Ja, eigenlijk heb je deze sfeer de hele dag. Mensen voelen zich hier thuis. En er is veel contact. En mensen praten veel met elkaar. Ik ben bas. Ik kom uit Eritrea. Ik woon hier al... Twee jaar in Nederland. Ik vind het leuk dat de hele dag Nederland te leren of spreken. Ja, ik vind het dat interessant. Ook echt van 9 tot 5, hè? dus binnen aan het werkklimaat? Ja, van 9 tot 5. Iedereen moet ook tekenen zochtens, als hij binnenkomt. En als je te laat bent, staat er een rode L achter je naam. Kijk, het werken in een Nederlands bedrijf is toch weer net wat anders dan werken in een bedrijf in Eritrea. Of in Syrië of in Iran. Hè? Wat is jouw einddoel? Mijn doel is... Uh... En hoe lang heb jij daar, denk je, nog voor nodig? Eén maanden of twee maanden. zo. De laatste examens zijn nu aangevraagd en uh, hij is op de helft. Dus een paar maanden, dan is hij wel klaar. Ja, dat was verslaggever Rijn op mij in over bij dat project AMNL. Zometeen horen we van Laurina Nieuwkerk alles over dat project... en hoe het gaat met die banenjachten van die statushouders... en hoe ze eigenlijk bij dat project gekomen is... en uh, waarom mensen daar geld in zien. Maar Laurina, heb je eigenlijk goede voornemens gehad dit jaar? Ja, om veel te gaan sporten. Is dat, uh, is dat omdat je weet wat er komen gaat nu uh, qua gesprek? Of is dat een oprecht antwoord? Nee, het is een oprecht antwoord. Het is een oprecht antwoord. Nou, dan ja. zou je wel geïnteresseerd zijn in de twee mannen die naast jou zitten, denk ik. Jazeker. Ja, He, heb je jezelf moeten belonen om uh, tot uh, sporten te komen, of niet? Nee, dat niet. Is het gewoon nee. nog niet gebeurd? Nee. Nee, dat is gewoon nog niet begonnen. Ja, het is een jaarlijks terugkerend goed voornemen, natuurlijk. Sporten om af te vallen. Maar vaak houden mensen het na een maand of twee wel weer voor gezien. Soms ook wel na een week of twee, trouwens. Um, wat kun je daar nou aan doen? Een beweegloterij zou kunnen helpen. Zo blijkt het onderzoek van het RIVM en de Tilburg University. Hier in de studio Matthijs van den Berghoofd van het RIVM Centrum voor Voeding, Preventie en Zorg. En Erik Boer van de High Five Health Promotion, die ook meegeholpen heeft. Heeft aan het onderzoek. Allebei van harte welkom. Uh, Matthijs van den Berg, even beginnen met uitleggen... wat jullie nou precies hebben onderzocht. Ja, um, je noemde het al, Beweegloterij. Um, de aanleiding van het onderzoek was eigenlijk... Uh, waar we het net ook al over hadden, heel veel mensen... die hebben goede voornemens, die willen hun gedrag veranderen... stoppen met roken, uh, minder gaan drinken of meer gaan sporten. Maar ja, we weten ook allemaal dat het heel lastig is... om die goede voornemens vol te houden. en nou ja, Zeker bij meer gaan sporten. Eh, vaak na een paar maanden komt de klat er alweer in. Eh, dat kennen we allemaal. En wij dachten van, kunnen we nou een experiment eh, ontwikkelen... waarbij we mensen helpen, een steuntje in de rug geven... om zich aan hun eigen doelen te houden. Mm -hmm. Toen hebben we bedacht, van, kunnen we dat niet in de vorm van een loterij doen... waarbij eh, je kans maakt op, eh, elke week kans maakt op 100 euro. Dat was het experiment. Mits je twee keer in de week gesport had... Um, uh, en het idee was dat je dus elke week teruggekoppeld kreeg... of je prijs had gewonnen, ook als je niet was komen sporten dan had je, kreeg je dus het bericht van je zou deze prijs hebben gewonnen. Uh, okay, maar ja, je maar, niet je geweest. Het nou, en in die situatie ja, maar... wil je natuurlijk niet, uh, wil je niet komen. Um, uh, en uh, nou ja, we hadden bedacht dat dat gaat vast helpen. Uh, dat is vast een steuntje in de rug om langer te blijven sporten. Je dat zegt dan ik... netjes we ja. hebben bedacht. En we was, was het één iemand of was het echt een uh, team? Er was een uh... groep onderzoekers bij ons op het RIVM... samen met de Universiteit van Tilburg. Uh, die, die kwamen tot dit uh, idee. Maar zo'n beweegloter, dat, dat klinkt als je, wat een wat één iemand s'avonds laat op de wc of zo. Of ergens op zo'n plek waar goede ideeën... <laughs> Binnenschieten, ooit onder de douche. Ja, nou ja, zo'n setting was het dan ook met een groepje onderzoekers. En de, de ja, ja, ja, nou dat niet hoor, maar, maar wel in een kamertje bij elkaar en iemand heeft een onderzoek uit Amerika en iemand heeft een, uh, uh, uh, een verhaal over de postcode loterij en zo werd het idee uh, geboren uh, en hebben we dat in de praktijk uh, gebracht. Uh, we hebben gekeken of, deze, uh, uh, of dit idee inderdaad werkt, vergeleken zo'n groep mensen die met die loterij meedoen. Met een groep mensen die gewoon zonder loterij gaan sporten. En het bleek dat inderdaad uh, die loterij zorgt voor twee keer zoveel mensen... die hun eigen sport- en beweegdoelen halen. Ja. Dus dat was een hartstikke mooi resultaat. Um, uh, en we hebben daarin heel goed samengewerkt met uh, High Five Health Promotion. De sportscholen die, die, uh, die binnen bedrijven um, uh, fitness aanbieden. En uh, op die manier zijn we ook aan de deelnemers van het onderzoek uh, gekomen. Hebben de uh, mensen geworven. Want je kunt wel iets leuks bedenken als onderzoekers. Maar je, het moet wel in de praktijk uitgevoerd worden. Ja. Dus hebben we een grote groep uh, mensen bereid gevonden... om aan het onderzoek mee te doen. En daar kwam Erik dan weer om de hoek uh, kijken natuurlijk. Uh, uh, Even Lorine, je hoort nu het idee misschien wel voor het eerst. Wat, wat is je eerste, eerste idee? Als je dit dan hoort, de eerste indruk? Nou ja, ik, heel, ja ik, het verbaast me niet dat mensen erdoor gaan sporten... Uh, ik denk, bij mijzelf zou het niet werken... want ik ben nog nooit gelukkig geweest in de loterij... dus het zou mij <lacht> niet echt heel triggeren. <lacht> maar waar ik dan vooral nieuwsgierig naar ben... dan stel je dat vast, hè, dat dat werkt, en dan... Ja, Erik, mag ik dat bij jou neerleggen, Erik? Ja, dat, dat mag. <coughs> dus je, uh, wat, wat, wat dan verder? Je, zei, je hebt bijvoorbeeld inderdaad een goede vraag... je hebt wat gewonnen, bijvoorbeeld. En dan? Moet je het dan teruggeven als je dan daarna stopt met... Uh... Nee, dat, dat was niet de opzet van dit onderzoek. Nee. nee. Dus dan mag je hier 100 euro houden. En uh, ja, als mensen uiteindelijk toch besluiten om te stoppen met, met sporten. Dan is dat de keuze die zij hebben gemaakt. Maar dat was niet onderdeel van het, van het onderzoek. Ja, is dat eventueel wel een voortzettingsmogelijkheid... om te kijken wat voor een impact dat heeft uh, op mensen? Als ze gewonnen hebben, ze denken... nou, het doel bereikt en uh, kan weer eten en kan kan weer stoppen. Ja, nou, het is wel een belangrijk punt. Want uh, zodra die loterij natuurlijk voorbij is... dan is de prikkel om, om je gedragsverandering vol te houden is ook weg. En vallen mensen natuurlijk gauw weer terug in hun oude gedrag. Dus je ja. moet nog wel iets verzinnen om dat op langere ja. termijn uh, vol te houden. Um, dus iets om, om, om ook later uh, nog die prikkel te houden. Dat is wel ja. een belangrijk uh, element. Want, grotere prijzen? Ja, of, of na een jaar, als je nog steeds, uh, ja. uh, niet ge, uh, of nog steeds gesport hebt uh, uh, uh, elke week... een, een kans op een grotere prijs. Maar ja. je moet dat wel volhouden, die prikkel, want is die prikkel weg... Ja. dan vallen natuurlijk heel veel mensen weer terug in hun oude, ja. oude gedrag. Ja. Waarbij het natuurlijk wel helpt op het moment dat je persoonlijke begeleiding krijgt. Daarin, en dat helpt wel. Dat op het moment dat, je, uh, dat er een coach is die jou begeleidt uh, in, in, in de periode... Uh, is onze ervaring dat mensen toch ook daardoor langer in staat zijn... om hun uh, doelstellingen na uh, te streven. Te ja. Want uh, waar waren er nog regels aan verbonden? Moest je minimaal uh, een bepaald BMI hebben of zo uh, ja. om, om, om mee te kunnen doen? Voor mij waren er drie criteria. Kijk even naar Matthijs. Leeftijd, uh, een niet-morbide BMI. Wat uh, betekent dat? Uh... <laughs> <laughs> <hijen> <hijen> ja, leg dat maar zo. Uit. <hijen> <Ja>. <hijen> <hijen> Extreem. Dus niet, je moet niet te dik zijn? Daar komt eigenlijk meer of niet? Ja, niet extreem dik, maar morbide is ja. eigenlijk een, dat het dodelijk kan zijn. Ah, oh, oké. Okay. Okay. Dat dus, moet het dus niet zijn. Dat is wel vrij uitzonderlijk toch? Ja. Ja, ja. gaan Er we toch wel veel voor, volgens mij. Ja. Ja. En een derde nou, maar de criteria. De uh, leeftijd, BMI. Dus een, we zochten mens, deelnemers met overgewicht. Die dus uh, vanwege hun, uh, hun gewicht, zeg maar, wilden gaan sporten. Maar dus ook weer niet te veel overgewicht. Dus je zoekt even een, een afgebakende groep in onderzoek om... In, in, in als experiment te kijken of het principe uh, werkt. Ja. Ja. Erik, heeft... had jij in dit experiment gepast eigenlijk? Want jij bent 20 kilo afgevallen. Ik ben, ja, als het tien jaar geleden had geweest, zeker. Ja. ja wat was jouw motivatie zelf dan geweest? Uh, eigenlijk, de, dat was op mijn werk in de tijd... dat ik besloten heb met, uh, met een groep collega's... Uh, om de marathon van Rotterdam te aanlopen. Ja, dus toch weer die trigger. Het was wel een, ja, in die zin een En, en daar moet dit idee jou dus dan aangesproken Absoluut. hebben. Het is alleen een andere trigger, maar het is ja, natuurlijk hetzelfde idee. Precies. Het is gewoon dus een vorm van beloning die je krijgt. En niet in termen van een loterij, want dat is natuurlijk net even anders. Hmm. Maar wel het vooruitzicht dat je uh, een marathon kunt lopen op een gegeven moment. Maar Met is het geen verkeerde trigger? De trigger moet er gewoon zijn dat je gezond wil zijn. Ja, maar het blijkt natuurlijk toch in de praktijk dat heel veel mensen, ondanks alle goede voornemens en voor mij uh, heel rationeel weten dat overgewicht niet goed is of te veel zitten niet goed is, toch die stap niet durven maken. Dus in, in die zin vind ik het goed nieuws dat we toch weer iets hebben met elkaar ja. om groepen mensen in beweging te krijgen. Nu, nu, nu is het natuurlijk goed dat dit, dat, dit is goed voor mensen. Hè. Als, als hierdoor meer mensen gaan sporten is dat goed. Maar ik heb het idee dat veel van die sportscholen en is misschien anders bij sportscholen die in bedrijven zitten... maar laat ik maar even zeggen, de, de prijsvechtertjes... Uh, uh, sterk worden voor gratis, om maar even een uh, voorbeeld te noemen. Uh, die, volgens mij varen die juist wel bij uh, mensen die lid zijn... en nooit komen opdagen, want daardoor zijn die sportscholen... een beetje rustig en lopen zij lekker binnen. Nou, dat ik denk ik dat die niet heel wild worden van dit plan. Ja, ik, ken, uh, ik, ik denk dat er wel een grote groep is, inderdaad, die zich inschrijven... Uh, en daar en uiteindelijk toch niet aan het sporten komen. Dat en dan, dan ook nooit opzeggen. Ja. ja. Dus die, die, die worden misschien niet zo blij van dit project. Dat zou kunnen, ja. Dat ja. weet ik niet. Maar. Ja. maar juist die setting binnen, binnen bedrijven, zeg maar... waar uh, werkgevers ook baat hebben bij uh, fitte en inzetbare medewerkers... daar is het natuurlijk denk ik best een heel aardig concept om, om breder uh, toe te passen. Je zegt, ja, we hebben die gym hier uh, op het bedrijf staan... en hoe krijgen we nou uh, oh, ja. uh, werknemers uh, zover dat ze ook echt gebruik van gaan maken. En, ja. dan zei, en dan wordt het weer een verdienmodel, hè? want dan bespaar je weer... als ze fitter zijn, heb je minder ziektekosten, ja. minder... Uh, ja. Je kan ze zelfs nog belonen dan in de loterij gewoon twee vakantiedagen uh, toe te vroeger bijvoorbeeld. Iemand wint dan twee extra vakantiedagen. Ja, dus we we hier, hier allemaal zijn? nieuwe ja, onderzoeksopzetten ja, ja, geboren? Ja, ja, dit, ja, dit is, dit is dit mooi, ja. Een van onze, een van onze klanten, die, daar werkt het inderdaad zo, die heeft een, een, een, een doelstelling. Medewerkers kunnen daar een, een bonus van 1% van hun salaris krijgen. Op het moment dat ze ook aan bijvoorbeeld beweegdoelstellingen, of ja, eh, stoppen ja. met roken, of Ja. Goed, hebt... uh, nu we het toch over sport hebben. Uh, tien voor half tien. En die kampen bij... Uh... Chelsea tegen Barcelona. Je hebt niet ingebroken in het gesprek. Dus ik mag aannemen nog steeds 0-0. Nee, ik zit uh, geïnteresseerd uh, te luisteren, maar je kent me. Het is 0-0. Uh, Inderdaad, uh, één hoogtepuntje gezien. Dat was zojuist een schitterend schot van Willian van Chelsea. Op de paal afgelopen weekend in de FA Cup wedstrijd tegen Hull City. scoorde hij twee keer en nu was hij heel dichtbij. Maar voor de rest is het een laag tempo. Weinig kansen, weinig uh, mogelijkheden, slechte pases. Het lijkt wel af en toe alsof je naar een Nederlandse wedstrijd zit te kijken. En die zijn vaak leuker dan de wedstrijd die uh, tot nu toe op de mat wordt gelegd... door twee grootmachten. waarbij uh, per speler al zo'n beetje het, uh, de begroting uh, van... Bijvoorbeeld Sparta of FC Twente wordt gehaald. Conte maakt zich heel boos omdat er een vrije trap wordt gegeven. En Raketic die moet heel goed uitkijken. Want die maakt een overtreding en die heeft wel een gele kaart. En daar maakt Conte zich boos over, de trainer van Chelsea. Want Raketic van Barcelona wilde hij graag een tweede gele kaart zien krijgen. Het gebeurt niet. Rudiker heeft gepaas. Maar ook nu gaat het weer niet goed. De bal via Hazard over de zijlijn. Zonder eigenlijk te kijken in de worp is voor Barcelona. Barcelona nog niets van gezien, niets fatsoenlijks. Van Messi niet, van Suarez niet. En nu de bal achterin bij Piqué. En die tikt de bal er maar uit armoede over de zijlijn. Omdat hij niet zich vrij kan spelen. De andere wedstrijd, Bayern München tegen Besiktas, staat nog altijd 0-0. Elf van Bayern. Tegen 10 van Beziktas. Maar die blijven redelijk goed op de been. Nog even één aanval meepikken van Chelsea. Vanaf de linkerkant is het Marcos Alonso die de bal gepaasd heeft op Hazard. Hazard, de grote meneer van, uh, van Chelsea. Ja, hij staat eigenlijk in de spits. Maar er is geen spits bij Chelsea. Dus uh, moet het eventjes terug naar Rudiger. En die gaat helemaal terug. Nou, ik zei het al. Het is net alsof ik de divisie zie. Het staat hier 0-0 bij Chelsea tegen Barcelona. Hier de nog steeds, Matthijs van den Berg van het RIVM en Erik Boer van High Five Health Promotion. En zo meteen gaan we luisteren naar Laurina Nieuwkerken over dat project om uh, statushouders aan het werk te krijgen. We hadden het over, dat, uh, over die beweegloterij en dat het dat, uh, dat dat wel blijkt te werken. Twee keer zoveel mensen zijn, hè, geloof ik, Matthijs, die, uh, die, die blijven sporten. Uh, dat is eigenlijk best wel een heel groot verschil. Uh, wat is nu het vervolg? Want er zijn misschien mensen die luisteren en denken: Nou, ik wil het eigenlijk ook wel uh, dat ik iets vaker ga, dan misschien kans maken op 100 euro over een leuke vakantie. Uh, wordt het, gaat dit breder geïmplementeerd worden? Bieden jullie dit aan, aan, aan, aan bedrijven, aan gemeenten? Hoe, hoe gaat het werken? Nou, het onderzoek wat wij gedaan hebben, is, is echt uh, uitzoeken of dit principe nou, nou werkt. Het werkt. Dus in een gecontroleerde uh, experimentzetting. Waar, um, um, en nu, heeft, nu blijkt dat het werkt. En wat wij in eerste instantie zijn. Uh, de vervolgstap is om te kijken of nou uh, ook die effecten... op de langere termijn ook uh, beklijven, zeg maar. En of dat, dat vaker gaan sporten. Of dat zich nou ook vertaalt in uh, fittere uh, deelnemers. Uh, uh, hoe ontwikkelt het gewicht van mensen zich? Hoe ontwikkelt de gezondheid van mensen zich? Want we hebben alleen nog maar gezien dat ze wat langer blijven sporten. Maar je, je wil natuurlijk dat uiteindelijk mensen uh, fitter uh, worden... en dat de welzijn erop vooruit gaat. Dus we zijn eerst nog bezig met, met vervolganalyses in het onderzoek... Um, en als die ook positief uitpakken, ja, dan is het toch wel een interessant principe. wat je, wat je breder zou kunnen implementeren in, in bedrijven, in, in zorgsettings, in, in andere contexten. Ja, ja. Um, uh, nou ja, en dat is natuurlijk ook wel aan, aan, aan bedrijven of, of, of uh, andere professionals zelf. om daar dan, uh, dan vervolgens om dat op te pakken. Wat zijn, wat zijn we toch eigenlijk ook simpele zielen, vinden jullie niet? Uiteindelijk kom je toch weer uit te zeggen. je houdt het hondje een worstje voor en hij gaat rennen. Het is, ja. het is toch gewoon ja. weer heel mens-eigen? Ja. ja. Het is toch te simpel voor woorden met eigenlijk. Met de staatsloterij. Ja. Ja, de oh, de ja, ja, ja. Van ja. Ja. Je wil niet opzeggen, want dan gaat hij in jouw straat. Het is wel wat het buurman dat <laughs> doet. Ja, ja. Maar is dat nou heel dat Holland? Is... Um, nou, dat is nog maar de vraag. Of dat specifiek... Zo klinkt het wel. Maar wij uh, weten ook wel onderzoeken uit uh, uh, het buitenland... waar dit principe eigenlijk ook wel lijkt te werken. Dus het idee dat er ergens een... Een, een kans op een, een beloning uh, is, zeg maar. En, en je wilt de situatie voorkomen dat je die beloning had gekregen, maar ja, omdat je niet bent gaan sporten, dat je hem niet krijgt. Dat is blijkbaar een hele sterke trigger uh, om, om toch maar te, te, te gaan sporten. En je denkt, ja, zijn we nou zo simpel dat zo'n zo zo dit idee dat dat uh, werkt? Ja blijkbaar, is, ja, ja, ja, ja, blijkbaar. Ja, blijkbaar zo simpel. En toch. het is ook denk ik niet ook. niet altijd in het geld. Want dat, dat, dat jouw opmerking heeft te maken met het geld, hè. Ja. Maar we zien natuurlijk Sorry. ook in de praktijk dat mensen toch heel heel prettig vinden om iets van een beloning te krijgen. Dat is soms geld, maar dat kan ook een schouderklopje zijn. Of zich hebben gerealiseerd dat ze toch... Uh, uh, bijvoorbeeld al eens maar uh, een kilo zijn afgevallen. Ja, maar t -t tot slot nog even, Larine, want ik zit even aan jouw project te denken. Want jullie proberen, uh, jullie uh, statushouders in ieder geval twee jaar aan het werk ja. te houden. Ja. De, de, dus ik denk dan, nou ja, als je ze voor kan houden van... nou, als je minimaal twee jaar aan het werk gaat, dan vul maar in. Ja, dat zouden we kunnen doen, maar dat vind ik niet... Verloten wij onder jullie een... Uh... Ja, maar in dit geval gaat het over... Uh, ook eigen verantwoordelijkheid willen nemen voor je eigen leven... en mee willen doen. En uh, daarin geloof ik niet in uh, zo'n prikkel. Ik geloof wel dat als je uh, aan het werk wordt geholpen... in het begin heel erg wordt ondersteund... en je zit eenmaal in die flow van dat ja. werken... Ja. dat je dat zoveel oplevert, dat je ja. blijft werken. Ja. Maar inderdaad, wij meten het ook heel duurzaam. Hè? Dus niet korte termijn... Leuk, iemand aan het werk en na drie maanden vinden we het succesvol. Nee, we vinden het pas succesvol vanaf 24 maanden. Ja. Je mag er zo alles over vertellen. En eerst muziek. Ja, met London Girls. En die houtkant bij uh, Chelsea tegen Barcelona. Bijna rust? Bijna rust. Nou ja, een minuutje of vijf nog. En, uh, want het zijn wat later begonnen dan Bayern tegen Beziktas. Het staat 0-0. Willian voor de tweede keer de paal geraakt. Nu buitenkant paal. Maar was weer een uh, vlammend schot van de Braziliaan. En dus uh, hebben uh, de spelers van Chelsea... Uh, het team van Chelsea heeft de meeste mogelijkheden gehad. Twee keer op de paal. Twee keer William. Aan de andere kant uh, van mijn, uh, zeg maar hok, uh, staat de grote televisie. En daar zie ik Bayern tegen Besiktas. Daar is het 1-0 geworden door Thomas Müller. En zojuist in de 44ste minuut is James Rodriguez uitgevallen bij uh, Bayern München. En zijn vervanger is Arjen Robben. 1-0 dus. Bayern leidt tegen Besiktas. 0-0. Nog altijd bij Chelsea tegen Barcelona. We zitten in de laatste minuut voor rust. Langs de lijn en omstreken. Mm. Ja, die mag ook, maar we gaan toch echt naar het nieuws... want het is precies half tien en daarom is aangeschoven... Christiaan Bonenbakker met het NOS Nieuws. De coalitiepartijen blijven bij hun plan... om het raadgevend referendum af te schaffen... zonder dat erover een referendum kan worden gehouden. Dat blijkt tijdens de voortzetting van het Kamerdebat daarover. Vooral D66 ligt onder vuur... omdat die partij van oudsher een voorvechter is... van meer directe democratie. De preek die afgelopen weekend in een moskee in Horen werd gehouden... was geen jihadpreek, zegt de burgemeester van Horen. De Telegraaf schreef dat er werd verteld over het martelaarschap van het Turkse leger. Maar de burgemeester concludeert na onderzoek dat het geen oorlogstoespraak was. Acteur George Clooney geeft een half miljoen dollar aan activisten... die strijden voor strengere wapenwetten. Ze kunnen dat geld gebruiken om demonstraties te organiseren. Clooney en zijn vrouw zullen volgende maand ook meelopen... in de March for Our Lives in Washington. En koekjesfabriek Jacques Vechter in Hoge Zand is failliet. Het bedrijf is vooral bekend van de vechtersrolletjes, Rolletjes... die rond de jaarwisseling veel worden gegeten... in het noorden en oosten van het land. De curator heeft goede hoop dat het bedrijf... dat 24 vaste medewerkers heeft, kan worden overgenomen. Langs de en opsteken. Het was wel leuk geweest als we nu de nieuwe spingel hadden, hadden gedraaid. Maar goed. Even kijken bij Andy, want het was bijna rust. Is het inmiddels rust? Het is rust. 0-0. Twee keer de paal geraakt door Chelsea. Zijn en de enige twee hoogtepunten van een zeer teleurstellende eerste helft van twee topploegen in Europa: Chelsea en Barcelona. Het is ook zo goed als rust. Het is nu rust, denk ik, zo bij Bayern. Tegen ziektas, daar leidt Bayern met 1-0 door een doelpunt van Müller. Ja, nog tussendoor, Robert. Erik Boeren van High Five Health Promotion... die vroeg net even tussen de lippen door. Wordt er bij de eigenlijk een beetje gesport? Weet je dat? Tijd voor onze Olympische heinen. <lacht> nee, we, we hebben hier geen plek om... Uh, ja, we lopen veel trap. En niet in bedrijf, maar... Nee, niet in het bedrijf. Zijn het een beetje sportieve mensen eigenlijk? Van nou, de volgens mij wel. Er wordt volgens mij behoorlijk veel gewielrent bij ons op de redactie. Ja? Op de... Ik kan niet over de NOS, maar alleen over de sportredactie ah, spreken. Ik zie ook wel een buitje mij... hier en daar, Erik. Ja? Ja, dat... Uh... Wie kijk, wie kijk je nu aan? Ja, je je, ja, nee, ja, nee. Ja. Tijd voor een beweegloterij. Tijd voor een beweegloterij. Koppel maar allemaal heel fit. in. Maar goed, uh, uh, onze Olympische Heinen. Een wintervertelling van columnist Frank Heijnen... over opmerkelijke deelnemers aan de Spelen. Luister mee naar het verhaal over een Amerikaanse bobsleer. De Olympische Heinen. Mijn favoriete films zijn films die worden aangekondigd, maar nooit gemaakt worden. Films die ergens tussen de eerste persconferentie en de eindmontage stranden. Op een zandbank van failliete investeerders, onbetrouwbare acteurs... of decors die worden verwoest door een tornado of een vloedgolf. En van al die nooit gerealiseerde projecten is The View... het levensverhaal van Billy Fisk, mijn lievelingsfilm. Billy Fisk is een figuur zoals je die aantreft in het werk van F. Scott Fitzgerald. Zijn biograaf schreef over hem. Hij was het soort man dat door het zonlicht achtervolgd wordt. Billys vader was aan het begin van de 20e eeuw een stinkend rijke bankier in New York. Die zijn zoon naar een dure kostschool in St. Moritz stuurde. Daar leerde Billy Fisk de genoegens van de bobslee kennen. En in het najaar van 1927 plaatste hij een zoekertje in de Parijse editie van de Herald Tribune. Olympische bobbers gevraagd. Ervaring niet vereist. Een half jaar later won de Amerikaanse ploeg met Billy Fisk als piloot... goud op de Spelen in St. Moritz. Geen van de andere leden had voor die tijd ooit een bobslee gezien. Vier jaar later won Fisk weer. Dit keer met drie in plaats van vier gezellen. Het was Fisk's laatste Olympische prijs... want de hitler spelen van 1936 boycotte hij... In plaats daarvan rauwste hij met zijn Bentley... kriskras door Europa... en vestigde hij onder meer een officieus snelheidsrecord... tussen kan en niet. Zo'n type dus. Billy Fisk was een van die mensen... die precies door had waar hij wezen moest. Hij werkte een tijdje in de filmindustrie... en toen hij kort voor de oorlog... voor het eerst Aspen bezocht... was dat een spookstad in de onherbergzame Rocky Mountains. Een vergeten mijndorp... door elke levende ziel verlaten. Billy Fisk zag de mogelijkheden en begon met de bouw van een skilift. De voltooiing van Espe als luxe wintersportoord maakte hij niet meer mee. Direct na het uitbreken van de oorlog meldde Fisk zich met valse papieren bij de RAF. Ook als gevechtspiloot bleek hij een zeldzaam talent. Toch werd zijn hurricane op 16 augustus 1940 tijdens de Battle of Britain... getroffen door een Duitse kogel die de benzinetank in brand zette. Fisk slaagde er nog in het toestel veilig aan de grond te zetten... maar stierf een dag later aan zijn verwondingen. De inscriptie op zijn graf is even kort als duidelijk. He died for England. In 2003 kondigde filmmaatschappij Paramount een nieuwe oorlogsfilm aan. Regisseur Michael Mann, bekend van de biopic Ali over Mohammed Ali... zou met The View het verhaal van Billy Fisk vertellen. Tom Cruise die na 9-11 had aangekondigd nooit meer in een vliegtuig plaats te nemen... zou Billy spelen. Er was meteen al gedoe. In The View zou Fisk de Luftwaffe ongeveer in zijn eentje op de knieën krijgen... terwijl hij in werkelijkheid niet meer dan een van de talloze... tragische helden van de Battle of Britain was geweest. Jarenlang stond The View op allerlei filmsites aangekondigd als... in production. Om in 2006 stilletjes van alle planningen te worden geschrapt. Aanleiding. So this is interesting, Tom. We never seen you behave this way before. I know. Have you ever felt this way before? Tom Cruise, die onder invloed van Scientology in hoog tempo doordraaide en een uiterst zorgwekkend optreden gaf bij Oprah, werd eruit geknikkerd door Paramount en alle lopende projecten werden geschrapt. The View werd nooit gemaakt en Billy Fisk bleef een protagonist in de film die hij zelf schreef. Ja, mooi. Deze Olympische Heine over uh, Billy Fisk. U hoorden in het vorige half uur al van verslaggever Reinoud Meijer... hoe jonge vluchtelingen bij het nieuwe bedrijf AMNL... bezig waren om hun taalvaardigheid te verbeteren. Een bijzonder project in Veldhoven, gefinancierd met privaat geld... om statushouders op weg te helpen op de arbeidsmarkt. Verslaggever Reinoud Meijer zag vanmiddag hoe de banenjacht bij AMNL verloopt. Ja, we zijn nu vier maanden bezig. En de eerste groep van acht staat nu in een soort van de, het portaal naar buiten richting werk. Er zijn volop gesprekken gaande, stages, uh, assessments, uh, gesprekken met uh, werkgevers. En wij verwachten dat in de komende maand de eerste mensen echt naar buiten gaan om te werken. Het is ook echt een kantoorruimte, hè, want ik zie kantoormeubelen, stoelen, bureaustoelen, tv-schermen, laptops. Waar we nu zijn is eigenlijk bij de groep aan het werk. En in die groep, hè, we hebben natuurlijk eerst de taal. Hè, mensen willen wat zekerder worden in hun taal, wat examens doen en richting die en dan komt er zo'n moment dat iemand zegt: En nou ben ik wel gewoon klaar om te werken. Ja, dus die gaan hun taal meer toespitsen op het vakgebied waar ze naartoe willen. Die krijgen daar andere opdrachten voor, maar die leren bijvoorbeeld ook hun CV maken of voorbereiden op een sollicitatiegesprek. Dat gebeurt hier allemaal. Ik ben Hassan, ik kom uit Syrië. Ik ben in Nederlands al drie jaar. Ik heb mijn examen in Borgen gehad. Nou, ik ben bij IML om te. Eh, werk vinden. Waar werk jij naartoe? Ik ga werken heftruckchauffeur. Nou, ik denk dat het volgende week kan. Wij zitten echt nu de laatste, op de laatste seconde zeg maar, te wachten op de eerste introductie bij een nieuwe werkgever eh, die een heftruckchauffeur wil hebben. En die zijn er best veel. En dan krijgt hij een interne opleiding en dan kan hij gewoon aan het werk. Ik hoop nu naar werk gaan. Je wil liever vandaag nog dan morgen? Want eh, ik wil werk. Ik wil niet uitcarry. Uh, out -out eh, altijd krijg. Want hoe lang ben jij zelf nu bij IMNL? Eh, ongeveer drie maanden. De meeste mensen hebben wel iets langer nodig, toch? Om, om nou ja, dit punt te bereiken, om uit te stromen. Ja, kijk, je mag in Nederland drie jaar doen over inburgeren. En dat is eigenlijk heel lang. En wij denken ook dat dat korter kan, omdat we hier heel intensieve trainingen eh, voor taal geven. En ook heel concreet naar werk helpen. Jij leert nu dan voor heftruckchauffeur, maar jij hebt ook nog een hele grote droom. Ik had enige fitness in Syrië. fitness fitnessschool. Maar ik kan niet met die sector werk hier in Nederland land want mij taal nog niet beter worden of zijn. Je zou het liefst in ja. die sport schuine fitnesssector aan het werk gaan. Ja, eerste stap uh, met de Hij ziet het echt als een ladder. En zijn droom is eigenlijk zijn leidraad. Die passie voor die sport, dat drijft hem nu die heftruck op. Ik bedoel, dat vind ik geweldig. Wat een motivatie. En dan denk ik, kom jongens, werkgevers van Nederland... of van Eindhoven, Veldhoven, kom maar door. Als het uh, beter gaat, ik ga met mijn droom werken. Veel succes. Dank je wel. Ja. Uh, Erik Boer, je zit er toch? High five health promotion. Er is hier iemand die heeft een droom om in een fitness te gaan werken. Jij doet in fitnesses. Waarom? waarom ik ga hier nu koppelen. Kunnen jullie niet naar de ik, uitzending eens even gaan praten? Ik om... was eigenlijk al van plan om mijn kaartje maar even te geven. Ja. Top. Nou, dan ja. hebben we dus eerst naar een baan. Ja, dan hoeft hij dus geen heftigheid. Ja, ja, gaat, gaat heel snel. Maar. je hebt er in ieder geval twee. Want je kan er niemand anders plaatsen bij die hefte Als, als heftruckchauffeur. chauffeur. Ja. Ja. ja. Is hij trouwens ja. aangenomen of niet? Die, is die aangenomen voor die functie van Nee, zijn nog terug... wel in gesprek. Okay. Ja, ja, u hoort ja. Lorina Nieuwkijker, trouwens, directeur ja. van Social Impact Finance. Uh, een, een van de bedenkers van het project waar we zojuist uh, uh, meer over hoorden. Het gaat dus om statushouders die, uh, die aan het werk worden geholpen. Uh, is dat een korte samenvatting? Ja, dat is heel kort samengevat. Ik de, maar doe ze wat uitgebreider? Nou, het is, een, uh, het is een social impact bond. En wat het bijzonder maakt, is twee dingen. Is dat het gefinancierd is met privaat geld, uh -huh. Um, en de investering uh, terug uh, kan komen naar aanleiding van de behaalde resultaten. En dat zijn de besparingen in de uitkering. En daardoor komt er veel meer geld beschikbaar om deze mensen uh, duurzaam te begeleiden. Naar werk en taal is daar een onderdeel van. Wacht even, even iets, uh, nog iets concreet. Dus ik, ik ben een bedrijf en ik en dan en dan geef ik geld voor dit project. En, en als, als dan iemand inderdaad dus een baan vindt en geen uitkering krijgt, dan krijg ik dat uitkeringsgeld van wie? Dat Van ik de gemeente gewoon, terug? Dat geeft de gemeente aan het bedrijf? Dat nee, deelneemt aan, ja, aan de investeerder. Oh? Ja. Het, dat is best een aardig potje dan, denk ik. Ja, maar dat zit in een maximum aan. Hè? Dus de investering de, komt terug en een maximum rendement. Dat is gegapt. Mm -hmm. Het is gewoon een business deal met ja. de gemeente. Ja. En dat, dat, dus dat mag echt ook publiek, gewoon. Dus publiek, privaat. Ja, het mag. Ja. Nou, anders zou ik het niet doen. Nee, dat zou ik zeker nee. niet doen. Nee. Nee. En het is ook heel welkom, want als je ziet... Wat de cijfers zijn op dit moment van wat de overheid realiseert, die zijn schrikbarend. Moet je, je even voorstellen dat 70% van de statushouders structureel in de bijstand zit langer dan 8 jaar. En dat 30% slaagt voor een inburgeringsexamen. Ja. Nou, ik vind dat schrikbarend. Dus ja, daar moeten we toch wat aan willen doen. Maar wat gaat daar fout dan? Nou, goede vraag. Mijn analyse is uh, taal de taalopleiders leveren niet voldoende niveau af. Het is ook niet praktisch, de taal die ze daar leren. Nou, het werd net al even in het, in het uh, filmpje uh, gezegd, uh, in de reportage... dat je de drie jaar kan doen over inburgeren. Ja, wie wil drie jaar hier niks doen in Nederland? Je ziet dat iedereen denkt dat statushouders niet aan het werk willen. Dat kom ik ook heel vaak tegen in gemeenten. En hier zitten ze twee maanden in traject... en ze denken alleen nog maar in werk en Nederlands... En nou, het hoorde net iemand die is drie. hoorde ik zeggen, ik ben drie maanden nu bezig. En die sprak. Ik sprak geval ja. ja. goed verstaan, maar Nederlands laat maar zeggen. Voor ja. iemand die. Uh... Maar moet je voorstellen dat de uh, taaltrajecten in Nederland. zijn een gemiddeld drie uur in de week. En binnen AMNL. spreek je 40 uur in de week hm. Nederlands, waarvan 20 uur echt opleiding. Ja. Je zou bijna zeggen, waarom is dat maar zo, zeg maar zo, zo weinig uren? Dus als iemand, laten we zeggen, het gewoon vierde de gemeente probeert, dan krijgt hij drie uur taalles per week ongeveer. Ja, gemiddeld. Ja. En, en de rest van de tijd? Ja, goede vraag. Dan uh, zitten mensen thuis, het, ja. uh, blijven ook in hun eigen community. Hè? Dus je gaat ook niet inburgen. Want je bent alleen maar eigenlijk, ze zoeken elkaar dan toch weer op. Ja. Uh, ja, waarom gebeurt het niet? Ook mijn verbazing. En uh, des te meer reden waarom deze social impact bond er moest komen. Heb je, heb je, het zo, je mag trouwens de microfoon even een beetje naar je mond uh, te trekken... of meer bij de microfoon gezet. Heb, heb je dit zelf bedacht? Ja. Nou, ja, onder de douche ook. Ja, op de wc. Oh, <laughs> nee, ik heb het bedacht. Ja, Ik, ik ben uh, uh, uh, opgegroeid uh, uh, met een... Uh, ja, wij zeiden thuis uh, altijd: Nou, met 450 uh, problematische jongeren in de achtertuin. En uh, mijn vader was een voorvechter van de lobby in de jeugdzorg. En daar zag ik al dat er gewoon dingen in het systeem niet goed gaan. En dat was er, er al al... bij mij thuis met 450 problematische ja, jongeren ik... in de achtertuin. Ja, dat is een hele dat, grote achtertuin. Toen moest je nog wonen op die hoendeloogroep. Dat is heel ouderwets. Het is ook al echt al heel, inmiddels 40 jaar geleden dat ik daar kwam wonen. Mm -hmm. um, maar goed, ik zag daar al. Uh, uh, dat er het geld is nooit toereikend in de jeugdzorg. Het systeem zorgt dat deze jongeren vaak niet goed en adequaat worden geholpen. Nou, en zo heb ik dat toch een beetje meegekregen, die maatschappelijke uh, drijfveer. Maar, en dat is ook te combineren. Dus eh, business geld verdienen uh, met, met zo'n sociaal project. Ja, dat is een prima combinatie. Is... Sommige, Sommigen vinden dat uh, vies of, of eng. Of... Ja, uh -huh. in Nederland uh, vooral. Um, dat is in Nederland heel ingewikkeld: goed doen en geld verdienen. Ik kan beter geld geven. Nou ja, dan geef ik maar weer het voorbeeld van Oxfam van deze week. Nou, dan denk ik, ja, weet je, waar blijft dan je geld? Dit is allemaal transparant. Ja. Um, en het is uh, uh, nodig omdat er geen geld is voor deze mensen. En ik, de, de prikkels zijn uh, positief. Um, dus waarom zou je niet mogen geld verdienen hè, met realistische rendementen aan goed doen? Ja. De belangrijkste vraag is natuurlijk, werkt het? Want het is, uh, jullie zijn al niet zo heel lang begonnen, ja. hè, geloof ik, met dus echt mensen ook dat traject in laten gaan. Ik begreep het november vorig jaar ja. dat het gestart is. Dus het is misschien nog too soon to tell. Nou ja, als je nu al ziet dat er uh, uh, al acht bezig richting de arbeidsmarkt gaan. en we weten dat 70% structurele bijstand blijft. Uh, uh, durf ik nu al te zeggen dat het zo so far werkt? Ben je bang voor de microfoon? Ja, maar, <lacht> ja ik, hoor, ik, hoor, ik hoor je eigenlijk denken: van het kan eigenlijk niet slechter. Het kan eigenlijk alleen klopt, maar beter. Klopt, Ja. En um, al zouden wij niet uh, iedereen aan het werk krijgen... Wat, wat natuurlijk, dat is utopie om dat te denken... maar het overgrote merenel... Meer dan nog zijn ze beter geëquipeerd in hun Nederlands... en zitten ze wel inmiddels in een Nederlandse community. Um, dus het is altijd een win-win, uh, in mijn optie. Hoe reageren gemeenten Sorry, Erik? Want hoe reageren gemeenten hierop? Nou, Deze gemeente Veldhoven is een buitengewoon proactieve gemeente. Um, die het probleem ook proactief aanpakt. En niet gaat zitten wachten tot mensen eerst drie jaar in de bijstand zitten. Zakken voor een inburgeringsexamen. En vervolgens een schuld op hun nek krijgen van 10.000 euro. Omdat ze zakken. Um, en heel veel gemeenten zijn dat niet. Dus ik roep vooral gemeenten op om meer van dit soort social impact bonds af te sluiten. ja. Jullie springen wel in een mooi gat natuurlijk. Want de, de, de, als ik jou zo hoor praten... dan doet de overheid het eigenlijk belabberd. En daar springen jullie dan op in. Want wat jullie doen... zo zou eigenlijk de overheid het moeten aanpakken, hoor ik het je zeggen. Ja. En dan denk even aan die grote achtertuin met die 450 kinderen. Ja, waar het net nee, het had. kan een stuk beter. Ja, maar wat je zegt net wel... ik zou blij zijn als ze wat meer aansluiting hebben bij Nederland... en dat hebben ze al door dit traject. Maar als ik een bedrijf heb wat net een ton in jouw project heeft gestort... en ik krijg alleen mijn investering terug als die mensen baan vinden... Dat wordt wel even spannend natuurlijk. Ja, het, of, of het is een er, hoog risico-investering, dat klopt. Ja, Het is wat anders dan dat je gewoon aandelen Shell koopt. Maar dit zijn uh, investeerders die de combinatie willen... van goed doen en geld verdienen. En je ziet nu dat heel veel vermogensfondsen uh, uh, hier graag aan meedoen... omdat zij toch al sociale doelstellingen hebben. En ook, uh, uh, nu kunnen ze grotere tickets investeren, dus meer geld... Uh, omdat het ook terugkomt. Want zo'n vermogensfonds moet wel zijn vermogen behouden... Ja, maar er zit her en der ook al wat kritiek, hè? De SP heeft, geloof ik, een kamervraag gesteld. Ja, dat is of... heel verrassend. Yeah, not? Dat heb nee. ik. Nee. nee. nee. Maar, ho maar... Hoe, hoe kijken jullie tegen die kritiek aan? Is, is dat puur gewoon het Nederlandse van ja, geld verdienen met goed doen? Dat, dat hoort niet. Weet ja. je dat idee? Wat je net ja, zei? en ik vind, het ook wel, ik vind het ook zuur, want als je dan kijkt naar de. Uh, resultaten van uh, Divosa, dan zie je dat de bakermat uh, van de SP Noord-Brabant, van de 350 uh, statushouders, er ook vier aan het werk heeft geholpen in 2017. Dan denk ik, ja, ga je daar dan eerst eens druk over maken? En daar gaat ook een heleboel geld aan toe. Heel dus aan uitkeringen geld. en ja, andere dingen. En dat is wel al uh, uh, geld van ons allemaal. Hè. Kijk, dit is geld, dit wordt hier eigenlijk belastinggeld, wordt pas uitgegeven bij succes. Dus we gaan niet als overheid investeren uh, in allerlei proeftuinen. Nee, we gaan uh, uh, geld uh, geven uit de gerealiseerde besparing. Ja. Een en zelfs dan is geloof ik nog een, een korting. Want het bedrijf krijgt een, een x-aantal jaar uitkeringsgeld. Maar gemiddeld geloof ik zit iemand he, zit dan acht jaar met een uitkering. Dus wat, wat uiteindelijk aan belastinggeld naar zo'n bedrijf gaat... is minder dan wat eigenlijk naar zo'n persoon zou gaan. Zeg ik dat goed? Je kijkt me nu heel erg aan alsof ik uh, iets ja. heel raars heb gezegd. Nee, er wordt, er, de besparing voor de gemeente is altijd groter dan wat ze moeten uitgeven. Ja, precies. Um, en in mensen wordt meer geïnvesteerd dan in standaard trajecten. Ja. Ik zie hier twee enthousiaste mannen in ieder geval aan tafel. Klopt dat? Heren Partijse en Sus Erik. dansen op tafel. Ja. Ja, het, het Ik vind, vind het een, een mooie initiatief, initiatief hoor. Heel erg interessant. En, ja, en het absoluut. zou heel spannend zijn om te zien... Uh, hoe dit nou op de langere termijn uh, uh, zich ontwikkelt. En, en nou, in Duitsland dan... wordt het al gedaan volgens mij, of niet? Nee, ja. Vooral Engeland en Amerika. Daar zijn al heel veel van dit soort constructen. En uh, langer termijn is uh, in dit geval drie jaar dat we het volgen. Nou, dat is In dit maatschappelijk domein is dat heel lang. Want gemiddeld meten we zes maanden... Um, en we hebben bijvoorbeeld Social Impact Bond in Rotterdam... die we echt wetenschappelijk laten meten door het Erasmus. Altijd ja. altijd die ja, trouwens ik... een Nederlands titel moeten hebben? Je leert die mensen Nederlands spreken en het hele project AMNL. Ja, wij vonden maar wel, <laughs> ja, ja. Engels is ook belangrijk in het Dat ja, is waar, dat is wel. We afspreken dat, we, dat je over een jaar terugkomt... en dat we dan even de resultaten op een rijtje zetten. Ja, goed Heel ja, goed idee. Laurine Niekerk, we bedanken ook nogmaals uh, Matthijs van den Berg... van RIVM en Erik Boer van High Five Health Promotions. Ik Promotion. kaartjes uit te wisselen, he? Nee, gaan we gelijk nee. niet zo. Ja, ja, ja, ja. Um, Andy Houtkamp kijkt naar die achtste finales van de Champions League. En dan met name naar Chelsea tegen Barcelona. Al wel met name, er was de eerste helft niet zoveel te beleven. Laten we hopen dat het de tweede helft beter gaat, Andy. Dat hoop ik ook. Het zijn natuurlijk twee geweldige teams met prachtige voetballers. Denk alleen maar aan, aan mannen als Messi en Suarez aan de ene kant. En Willian... En Eden Hazard aan de andere kant. Maar het is er nog niet echt uitgekomen. Nu tweede helft begonnen. Ongewijzigd, allebei de ploegen. Moses mag gooien voor Chelsea. Doet het aan de rechterkant, achterin. En probeert een medespeler te breken. Lukt niet. Om Titi komt de bal niet goed. Zit Hazard er even tussen. Maar Om Titi krijgt de bal terug. En dan via Raketic, die al een paar keer gevaarlijk bezig is geweest. heeft al een gele kaart. De enige gele kaart in deze wedstrijd tot nu toe. En had zomaar een tweede kunnen krijgen. Hij heeft nu weer balbezit. Speelt de bal even terug op Piqué. Piqué bal naar de rechterkant. Tempo ligt laag aan beide kanten. En het is te hopen dat de tweede helft wat spectaculairder wordt. Nu een goede paas naar voren. Iniesta heeft de bal gekregen. Moet hem uh, geven, maar schiet zelf. En schiet de bal meter of vijf naast het doel van de keeper van Chelsea. De Belg Thibaut Courtois. Aan de andere kant is de wedstrijd ook weer. Hervat in de tweede helft. Bayern München tegen beziektas. Vlak voor rust dus Arjen Robbe ingevallen voor de geblesseerd geraakte Games. Het staat nog altijd 1-0 voor Bayern. Dat met 11 tegen 10 speelt naar de rode kaart voor Vida in de 16e minuut. En uh, ik denk dat het een redelijk makkelijke wedstrijd gaat worden verder voor Bayern. En dat ze proberen 2-3-0 te maken om zo de uh, return tot een uh, formaliteit uh, te maken. Een vrije trap voor Bayern. Uh, balbezit voor, uh, voor ba Barcelona. En uh, het staat 0-0 bij Barcelona bij Chelsea in Londen. En 1-0 voor Bayern tegen Besitas.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 Apologize. Het is 5 uh, voor 10, kort voor tien. En nog even gaan we naar Andy Houtkamp bij die twee duels... waarbij de focus wat Andy betreft ligt bij Chelsea tegen Barcelona. Ja, daar staat het nog altijd 0-0. En ik zie wat mensen warm lopen aan de kant van Chelsea. Dat zullen spitsen zijn, want ik zie Morata lopen. En zie ik daar in de verte ook Giroud warm lopen, ex-Arsenal. Overigens, op ditzelfde moment is het 2-0 geworden voor Bayern München. De doelpuntenmaker is Coman... En uh, ja, die zijn wel in veilige haven, want die hebben nog, uh, nog een tijdje uh, om... Uh de score uit te breiden. Nu is Barcelona in de avond met Suarez Die schiet eindelijk een schot richting het doel van Courtois, die de bal raakt. En de bal gaat niet eens over de achterlijn. Dus kan er uitverdedigd worden door Marcos Alonso. En het lijkt erop, en ik hoop het ook, dat de wedstrijd aan het losbranden is. Want Barcelona is wat actiever geworden. En uh, probeert uh, in ieder geval het doel van Courtois te gaan vinden. Nog even deze bal meenemen. Balbezit voor Jordi Alba naar Rakitic. Rakitic, balletje breed. Het is het bekende tiki-taka-voetbal van Barcelona. Het heeft één schot opgeleverd van Soares. Nu Messi, die de opening zoekt aan de linkerkant. En Alba vindt. Alba terug naar Messi. En dan uh, is het nog altijd breien voor Barcelona. 0-0 bij Chelsea Barcelona. 2-0 bij Bayern Bizzitas. Dankjewel. En die zometeen hebben wij nog een heel uur voor u in petto. Erin onder andere te gast. Esme Kamphuis. Hij is oud bobsleer. Totdat ze zich weer stort op een studie gynaecologie. Ja. En is zit de gast om te analyseren. het van vandaag. En natuurlijk het Champions League voetbal. Graag tot zo naar tiene. NTO Radio 1. De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Weer een gaasje aan de binnenkant. Knecht binnen door. Oh! Alle hoogtepunten van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. En ziet het er heel slecht uit voor Shinky Knecht? Geleef het op NPO 1 televisie en op NPO Radio 1. Wat doe ik hier in Gangmène, Zuid-Korea? Met elke dag Radio Olympia. Ik was er Radio Olympia in die dag. Rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Sme Visser flikt het. Hier komt Kjeld Nuis in de race van zijn leven. Dames en heren, Sven Kramer, Jorin Termos. Ik voelde me supergoed dat ik hier win.